6 uur. Het NOS Journaal. Jopbot. Veel landen waaronder Nederland wijzen syrische ambassadeur het land uit. de straffen voor daders scooterdrama Nijmegen. Bedrijfsleven blijft niet weg bij EK Oekraïne.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 VN-gezant Anan heeft vanochtend in Damascus president Assad van Syrië ontmoet. Anan heeft gezegd dat er ingrijpende stappen nodig zijn om het geweld in Syrië te stoppen. Voor de ontmoeting al noemde Anan de gebeurtenissen in Hula een weerzinwekkend drama. Uit onderzoek van de Verenigde Naties blijkt dat de meeste slachtoffers zijn geëxecuteerd.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 De VVD wil na de verkiezingen af van sommige afspraken in het vijfpartijenakkoord. De liberalen willen meer bezuinigen op ontwikkelingshulp en de media. Dat zei fractievoorzitter Blok in de Tweede Kamer. Blok benadrukte dat de VVD achter het vijfpartijenakkoord staat, maar dat een nieuw kabinet met mandaat van de kiezer andere keuzes kan maken. Het dodental na de aardbeving in Noord-Italië is opgelopen tot 15. Er zijn zeker zeven vermisten en 200 gewonden. De slachtoffers vielen in het gebied ten noorden van Bologna. De aardschok vanochtend had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Aan het begin van de middag waren er drie zware naschokken... met ieder een kracht van meer dan vijf op de schaal van Richter. In het getroffen gebied zijn op veel plaatsen gebouwen ingestort. Die waren al verzwakt door de aardbeving van een week geleden... Voor 6000 mensen wordt noodopvang georganiseerd. Premier Monti van Italië wil dat de Italiaanse voetbalcompetities... twee tot drie jaar worden opgeschort. Hij reageert daarmee op het omkoopschandaal in het Italiaanse voetbal. Afgelopen weekend deed de politie huiszoeking... bij meerdere spelers en trainers. Daarbij zijn zeker 19 mensen aangehouden. Premier Monti vindt de fraudezaak onacceptabel... en noemt een voetbalvrije periode goed om na te denken. Karel Kuil stopt als hoofdredacteur van het NOS-NTR-programma Nieuwsuur. Hij is benoemd tot mediadirecteur van de NTR... die bezig is met een reorganisatie van de omroepleiding. Kuil stond vanaf het begin september 2010... aan het roer bij de actualiteiten, het actualiteitenprogramma. Eerder was hij hoofdredacteur van de voorganger van Nova Nieuwsuur. Zijn benoeming tot NTR-directeur betekent ook... dat hij stopt als hoofdredacteur informatieve programma's bij die omroep. Sponsors van het Nederlandse elftal hebben geen afzeggingen gekregen... van klanten die meegaan naar het Europees kampioenschap in Oekraïne. Anders dan in de politiek is van rumoer in het bedrijfsleven geen sprake. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vandaag werd bekend dat een aantal Kamerleden niet naar het toernooi gaat. Voornaamste reden is de schending van mensenrechten in Oekraïne. De Oranje supporters bespeuren in het bedrijfsleven geen terughoudendheid.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 Awb verkeersinformatie. Het is vrij druk op de weg. Er staat 220 kilometer file in totaal. Vooral ongelukken veroorzaken veel vertraging. Zoals op de A9 Diemen richting Alkmaar. Er staat tussen Oudekerk en de Amstel en Afrit Haarlem-Zuid 13 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens... staat tussen Knopert Grijsoord en Duiven 12 kilometer. de A27 Gorkum-Almere in beide richtingen 6 kilometer bij Beeldhoven. Dat heeft te maken met een ongeluk op de N234...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 Radio 1 Journal met Lucella Carasso en Tim Overtip. Goedenavond, acht minuten over zes. Kamerleden gaan tekeer tegen Geert Wilders in het debat over het Vijfpartijenakkoord en het Katshuisakkoord, dat er natuurlijk nooit gekomen is. Zo meer. We gaan eerst naar Damaskus, de hoofdstad van Syrië. Daar heeft Kofi Annan, syrië gezant van de Verenigde Naties... zojuist gesproken met president Assad. Direct daarna gaf hij een persconferentie... en ons correspondent Sander van Hoeren was daarbij. Sander, waar hebben de beide heren het over gehad? Wat zei Annan daarover? Ja, natuurlijk over de slachting in Hula. De veroordeling die daarover is uitgesproken. Annan heeft gezegd dat daar een, een serieus onderzoek naar moet komen. En verder is hij niet heel veel verder gekomen dan het herhalen van zijn zespuntenplan. En punt één uit dat plan is dat de beide partijen de wapens neer moeten leggen. Te beginnen met het leger. Dus hij heeft nogmaals tegen de Syrische president gezegd dat dat moet gebeuren. Op een moment dat overal in de wereld de Syrische ambassadeurs worden verzocht om terug te... Te keren naar hun geboortestad. Ja. Um, heeft Anand daar nog iets over gezegd? Dat hij kon aangeven wat de sfeer was... Uh, bij, tijdens het gesprek bij Assad zelf? Ja, ik vroeg hem daarnaar. En dan moet je natuurlijk bedenken dat uh, Annan een diplomaat is. Dus hij zegt dat is een soevereine beslissing van de staten die besluit om die ambassadeur uit te wijzen. Maar hij gebruikte dat wel om aan te geven dat die, dat zespuntenplan geen open einde regeling is. Uh, dat het dus niet zo kan zijn dat uh, elke partij daar maar wat uh, mee doet en uh, dat de internationale gemeenschap blijft toekijken een, een soort verkapt dreigement. Maar het probleem van Anan, en daar lijkt hij zich ook wel van bewust... is dat er uh, niemand is die uiteindelijk dat dreigement uh, kracht bij wil zetten. Want gewapend ingrijpen, uh, daar is Rusland nog altijd tegen. De NAVO heeft er ook niet zoveel zin in. Dus ja, het blijven woorden. En dat, dat bekroopt me toch een beetje luisterend naar die persconferentie. Dat het woorden zijn die we al een keer gehoord hebben. En die nog maar weer eens een keer zijn uitgesproken tegen dezelfde mensen. En dit keer hoor jij ze in Damaskus. Jij bent vandaag aangekomen in Syrië. Ja. Best wel bijzonder natuurlijk dat je daar nu bent. Wat, wat krijg jij mee van, van de hele oorlogssituatie? Um, nou ja, op weg daar hier naartoe vanuit Liban. Heel veel uh, controleposten die er eerder nog niet waren, in Damascus toch nog altijd rust. En uh, men heeft het uh, er natuurlijk over. Men heeft het gevoel dat er een uh, situatie ontstaat die onhoudbaar is. En, uh, het is toch wel hetzelfde percentage, 30% van de mensen die uh, staat achter de oppositie, 30% uh, maar dat betekent dat je nog altijd 40% hebt die het niet weet. Die gewoon rust wil een oplossing, linksom of rechtsom. En dat zijn de mensen ja, die uh, hopen dat die VN iets uithaalt, maar die moeten inmiddels ook een beetje in de schoenen beginnen te zinken. Sander van Hoorn, wij zullen jou de komende dagen nog meer horen vanuit Syrië. Voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om AOW'ers in dienst te nemen. Dat wil de missionair minister Kamp van Sociale Zaken. Hij wil de regels versoepelen, bijvoorbeeld als een 65-plusser ziek wordt. Nu moet die werknemer nog twee jaar worden doorbetaald. Als het aan Kamp ligt, wordt dat zes weken. Dat valt in goede aarde bij een uitzendbureau in Utrecht, hoorde verslaggever Jeroen Schutheiser. Ja, goedemiddag met OPMP, met Gerard Jans spreekt u. Ik spreek met uh, Babette van Munster. Goed, dank voor je tijd hoor. Ja, hoeveel uur per week doet u dit? Twaalf uur in de week. En dan belt u uh, mensen op? Ja, we hebben hier een bestand van mensen die willen graag meedoen en testen. Dus die willen ook graag gebeld worden. Het is niet zo dat ik mensen lastig val van, hè, van allerlei callcenters. Mag ik vragen wat uw leeftijd is? Ik ben 68. Ja, en er zijn er natuurlijk mensen die zeggen van... ja, die meneer van 68 die, die moet stoppen met werken... want dan maakt hij plaats voor een jonger iemand. Nou, er zijn hier uh, een heleboel uh, studenten die ook uh, werken. Maar die kunnen vaak alleen maar uh, s'avonds of zo. Ik, uh, ik ben wat, wat uh, flexibeler wat betreft de werktijden. Dus ik, ik heb niet in de indruk dat ik hier andere mensen voor de voeten loop. Dat ik, uh, ik vind het uh, wel leuk, want ik vind, het is gewoon een aanvulling op mijn pensioen. M.E. Olimans van OPMP, Product Research. Dat is een marktonderzoekbureau gespecialiseerd in uh, onderzoek voor geur en smaak. Wie zijn uw klanten? De Unilevers en zo. Precies, de Unilevers, de Sarah Lies, de... En die willen bijvoorbeeld weten van een nieuwe pindekaas. of de smaak wel goed valt bij consumenten. Of een totaal nieuw product, kijken hoe dat ligt op de markt. En met name de smaak. En dan moet u van de opdrachtgever honderden consumenten bellen. Het is meestal een onderzoek voor de tachtig, de honderd mensen. Het ligt een beetje aan de vraagstelling van de, van de klant. Nou, hoeveel mensen heeft u zitten in het callcenter? vijf mensen En in het ergste geval het heel erg druk is acht mensen. Daar zitten studenten bij en studenten, ook ja. mensen boven de 65. Ja, ja. En nu heeft u gehoord van minister Kamp... dat uh, voor werkgevers wordt het wat goedkoper... om die ouderen in dienst te houden of te nemen. Wat vindt u van dat plan? Ja... En voor ons is, vind ik het een goed plan, omdat de combinatie van de studenten en wat ouderen is bij ons prima. Studenten kunnen vaak niet in tentamentijd en dan is het bij ons natuurlijk altijd net druk. En die oudere mensen kunnen gewoon altijd. En die vier uurtjes zijn net gewoon goed te behappen. Ja, ze hebben er zin in, zijn zeer gemotiveerd. Dus ik vind het plan vind ik prima. Want volgens minister Kamp, demissionair minister Kamp, wordt het goedkoper? Ja, nou, daar is een ondernemer natuurlijk altijd blij mee, dat het personeel goedkoper wordt. Dat zou best, hè? Zullen we even uit het traphuis gaan, want het klinkt wel hol hier. Normaal moet u een zieke werknemer twee jaar doorbetalen... Ja. en nu wordt dat zes weken. Ja, dat is andere koek, zeg. Ja, dat is zeker andere koek, ja. Ja, dat is zeer positief. En ook is het positief dat je gewoon meer losse contracten hebt. Niet drie keer een jaar en dan daarna in vast dienstverband. Ja, want u mag... Straks de 65-plusser nog vaker een tijdelijk contract aanbieden. Ja, prima. Vind ik prima. Nou zijn er weer mensen die zeggen van ja, maar doordat die uh, 65-plussers uh, langer blijven zitten, komen die 50ers die zonder werk zitten, die komen helemaal niet aan de bak. Elk voordeel heb zijn nadelen. Dat was toch weer wat Cruijff zei. Maar dat, ja, dat hou je natuurlijk toch. En dit is natuurlijk wel part-time baantjes. Dus ik kan niet spreken over iemand die inderdaad fulltime werkt... en dan een plek van een 55-plusser uh, bezet houdt. 65, weet je, die vinden het leuk om nog misschien een jaar of drie door te werken. Op een gegeven moment hebben ze het ook wel gehad. Ja, want u heeft nog iemand van 71? Ja, ja. En die vindt het nog hartstikke leuk? Ja, die vindt het hartstikke leuk, ja. Die moet u met de stok naar buiten slaan. Waarschijnlijk wel, ja. <laughs> ja. Maar het zit er wel aan te komen in dat ja, moment. Ja, het zit er wel aan te komen. Dat heeft ze zelf ook al min of meer een beetje aangegeven. Je kan niet de eeuwige dagen maar doorgaan. Want het wordt natuurlijk, ja, de gehoor wordt wat minder. En, ja, op een gegeven moment moet je stoppen. Dat moet je gewoon aanvaarden. Maar goed, het is wel weer zes jaar langer dan de 65. 13 miljoen jonge Europeanen moeten het doen zonder basisvoorzieningen. Kinderen worden slachtoffer van de crisis, zegt UNICEF. Het weer bij de AWB. het is kwart over zes. Is het een beetje opgehouden inmiddels? Nou, nog niet helemaal opgehouden, maar het is wel wat minder geworden. 170 kilometer staat er nog. Toch nog een vrij drukke spits geworden, vooral door ongelukken. Op de A9 Diemen richting Alkmaar is de weg weer vrij. Voor Knobodraasdorp staat nog wel 10 kilometer file. En op de A15 Europort richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Roosenburg en Spijkenisse. Nissen staat 9 kilometer. De rechterrijstroop is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal. met Lucela Carrasso en Tim Overdik. We gaan naar het tennis. Roland Garros in Parijs. Mark Brasser, Robin Haase, hoe doet hij het? Nou, hij, is, uh, hij is inmiddels klaar en uh, dat is een uh, goed teken. En, en, ja, ik heb goed nieuws ook inderdaad, want Robin Haase heeft uh, gewonnen. Heel erg makkelijk van de Kroaat Ivan Dodig. Haasen speelde heel erg goed. Een eerste set waarin hij maar één foutje maakte. Nou, dat, is, dat, is, ja, dat zien we niet zo heel erg veel. Won die eerste set met 6-2. Won ook de tweede set met 6-2. Ja, Toen was het wel een beetje gebeurd bij Ivan Dodig. Die bakte er in de derde set niet zo heel veel meer van. En de derde set ging dan ook naar Robin Haasen met 6-1. Mooie drie sets overwinning. Weinig energie verspeeld. Lekker om in te komen. Ja, en, en, en mooi voor Nederland natuurlijk. Want Robin Haas is na Aranska Rus... de tweede Nederlander die vandaag doorgaat... naar de tweede ronde. Uh, Rus won... Van Jamie Hampton, die gaf op in de tweede set. Rus uh, had de eerste set gewonnen. Stond 4-3 voor in de tweede. Daar tegenstand zat last van haar rug. Uh, Rus dus ook door. Die gaat nu waarschijnlijk spelen tegen Serena Williams. Die staat nu op de baan. Ja, en dat is een wedstrijd waar Aranska Russell al naar uitkijkt. Ja, zeker. Ik heb uh, zin om tegen haar te spelen. En, uh, ja, ik heb haar al zo vaak gezien. Je ziet haar natuurlijk overal. En, uh, ja, het is wel leuk. Vorig jaar heb ik voor het eerst hier op het Centercourt gespeeld. Of, uh, ja, als ik nu een grote baan moet spelen, heb ik er tenminste al een keer op gespeeld. Ja, Rus die refereert daar natuurlijk aan haar partij van vorig jaar... in de tweede ronde tegen Kim Kleisters. Dat was toen de nummer twee van de wereld. Daar won Rus verrassend van. Bizarre partij, met points tegen. Ze pakte hem uiteindelijk met 6-1 in de derde. Ja, nu dus misschien Serena Williams. Dat moet natuurlijk nog wel even gebeuren. Serena Williams staat op dit moment op de baan tegen een Razzano... en staat 3-1 achter. Dus of het Williams wordt, moeten we afwachten. Het zal waarschijnlijk wel, maar de Amerikaans heeft het lastig. Mark Brasser, dankjewel. je We horen later van jou op Radio 1. Ook kinderen zijn het slachtoffer van de crisis in Europa. Dat meldt UNICEF vandaag in wat zij noemt een alarmerend rapport. Maar liefst 13 miljoen jonge Europeanen ontbreekt het aan allerlei basisvoorzieningen... zoals schoolboeken, goede schoenen en drie maaltijden per dag. Correspondent Tijn Sade was bij de presentatie van het rapport in Brussel. De overige message van het rapport is eigenlijk alarmbellen. We zeggen alarmbellen omdat... We may be going backwards. Chris de Neuboer van UNICEF. Bij de presentatie net van het rapport werd gesproken over een alarmbel. Juist omwille van de economische crisis. Wij denken dat nu de druk op die regeringen zo groot gaat worden door de bezuinigingen. En de alarmbel is dus van regeringen van doe dat nou niet. Laat de economische crisis niet uh, het verzuren of laat ons het niet vergeten. 13 miljoen kinderen in Europa, in de Europese Unie, leven dus... In armoede? Ja, dat is zo. Die leven in gezinnen waar het inkomen lager ligt dan 50% van zeg maar, het gemiddelde inkomen, het mediane inkomen om precies te zijn. En dan hebben we het niet alleen over Bulgarije, Roemenië, de wat armere nieuwkomers in de Europese Unie? Ja, het is duidelijk dat dat getal hoger ligt, of dat percentage veel hoger ligt in Bulgarije, in Roemenië, maar ook in Letland en Litouwen. Maar het is ook nog altijd heel hoog in een flink gedeelte van de Europese Unie... zoals Duitsland, Frankrijk, uh, België. En Nederland doet het wel wat beter, maar toch nog altijd 5, 6 procent. Zijn kinderen in toenemende mate het slachtoffer van de eurocrisis... of van de crisis in Europa? De meeste ouders zijn uh, gelukkig uh, in staat om lange tijd hun kinderen te beschermen. Voor de, en De meeste ouders willen en doen dat ook vol vuur... Maar er is een punt waar het niet meer kan als je geen werk meer hebt... als je werkloosheidsuitkering of welke uitkering dan ook tot een minimum terugvalt... dan gaan kinderen dat noodgedwongen voelen. Er is een moment waarop ouders dan niet meer kunnen. Dus inderdaad, als het lang genoeg duurt, dan zullen de kinderen daarvan te dupe zijn. In uw rapport wordt gekeken naar welke basisvoorzieningen kinderen dus missen. Nou, de meest schrijnende voorbeelden zijn natuurlijk die, uh, die gevallen... waar kinderen geen drie maaltijden per dag hebben... Uh, wat toch nog vaak voorkomt, met name in de armere landen. Kinderen geen fruit en groenten kunnen eten. Kinderen geen kleren kunnen komen, tenminste één keer per jaar. Of hun vriendjes uitnodigen. Het gaat niet alleen over materiële dingen. Het gaat ook over om zich te integreren in de samenleving. Als je hele klas bij, zijn verjaardag, bij haar verjaardag vriendjes uitnodigt... en jij kan dat niet, dan is dat niet leuk voor een kind... en dan heeft dat, als dat lang duurt, gevolgen voor zijn of haar ontwikkeling. In wat voor soort gezinnen ziet u de grootste problemen? In, in oudergezinnen, gezinnen waar de ouders niet werken... en gezinnen uit, met een migrantenachtergrond... En dat is natuurlijk begrijpelijk. Het gaat over, vaak over nieuwkomers in de samenleving. Het gaat ook vaker over kinderen die niet de taal spreken van het land... waarin ze op dat ogenblik zijn. En dus meer problemen hebben en ook meer aandacht verdienen. En we zien dus ook vaak dat in landen waar die migratie of de, de migrantenpopulatie... onder de kinderen veel groter is. Zoals Frankrijk, België en Duitsland of Oostenrijk ook... Uh, dat daar de problemen groter zijn. Uh, wat de Europese Unie kan doen, is met de landen samen denken... welke punten gemeenschappelijk kunnen zijn... in bijvoorbeeld het migratiebeleid... Uh, het vermijden van taalachterstanden en dat soort dingen. Unicef vandaag over de kinderen die het slachtoffer zijn van de crisis in Europa. Dan gaan we naar Den Haag. BVV-leider Geert Wilders botste vandaag hard met de regeringspartijen VVD en CDA. Dat gebeurde in het debat over het vijfpartijenakkoord. Verslaggever Wilco Bom volgt dit debat. Wilco, uh, ja, Wilders heeft dat akkoord natuurlijk niet gesloten. Hoe komt het dan dat hij toch een hoofdrol speelt vandaag? Uh, ja, Wilders heeft natuurlijk lange tijd het kabinet van VVD en CDA gedoogd. Maar hield daar uh, vorige maand mee op. En dat heeft toch nog wel een hoop zeer opgeleverd bij die regeringspartijen. Want die werden daardoor natuurlijk gedwongen om met drie andere partijen zaken te gaan doen om een begroting te maken. D66, GroenLinks, de ChristenUnie, het Vijf Partijen Ja, en dat vinden CDA en VVD eigenlijk heel vervelend... want ze hebben aan die partijen alle, met die partijen allerlei compromissen moeten sluiten... die ze liever niet hadden gesloten. Ze voelden zich eigenlijk een beetje verraden door Wilders. En Buma, de fractievoorzitter van het CDA, die stak dat niet onder stoelen of banken. Hij haalde er het bijbelse verraad van Jezus bij door de discipel Petrus. De heer Wilders mag natuurlijk zeggen dat uiteindelijk geen handtekening is gezet... aan het eind van Zeven Wegen Katshuis, Maar de manier waarop hij nu in antwoord op deze vragen afstand neemt van alles... gaat mij zo ver dat ik dat niet kan accepteren. Dan hoor ik echt een haan drie keer kraaien, om het maar zo te zeggen. Voorzitter, de heer Buma kan het net als de heer Pechtold nog honderd keer proberen. Maar mijn antwoord blijft hetzelfde. We hebben geen handtekening gezet. Dus geen enkele maatregel zijn wij verantwoordelijk voor. En nemen wij nu dus ook allemaal afstand van. Hoe vaker je er ook vraagt... En hoe je ook vraagt, er is geen akkoord, er was geen akkoord, dus ook geen deelakkoord. Ja, fractievoorzitter Wilders van de PVV geeft dus geen sjoegen. Uh, waar het om gaat is dat de andere partijen vaststellen... dat er op allerlei terreinen met hem in het katshuis al afspraken waren gemaakt. Onder andere over het woon-werkverkeer, onder andere over een uh, BTW-verhoging. Maar Wilders zegt, het is allemaal onzin. Uh, we hebben over van alles en nog wat gesproken... maar ik heb nergens mijn handtekening voor gezet. En er was dus geen akkoord en ik ben dus niet uh, medeverantwoordelijk. En Wilders zet uh, in hetzelfde debat ook vol de aanval in op de VVD. De partij waar hij zelf vandaan komt. Want die partij is volgens Wilders de partij van de lastenverzwaring geworden. Uw partij, de VVD, zou zijn partij kunnen naam kunnen omdopen in de partij van de lastenverzwaring. U bent de partij van de lastenverzwaring. Geers Wilders, veel aandacht dus voor hem Wilco, terwijl het debat Volgens mij gaat het toch gaat over dat vijf-partijen-akkoord, Maar Wilders is niet de enige die daar niet blij mee is. Nee, dat klopt als een uh, zwerende vinger. Uh, maar eigenlijk is er geen één partij echt blij met dat uh, vijf-partijen-akkoord, Behalve D66, omdat die partij een grote rol heeft gespeeld... in het uh, tot stand brengen daarvan. Maar bijvoorbeeld de VVD is er heel ongelukkig mee... dat er allerlei lastenverzwaringen in zit. Uh, GroenLinks is weer ongelukkig met uh, lastenverzwaring... voor mensen die met uh, bus en trein naar hun werk gaan... Um, en in het debat kwam, bleek ook wel, alle partijen die willen er... Uh, de, ze, ze hebben een handtekening gezet, die vijf partijen. Maar die handtekening die geldt tot 12 september als er verkiezingen zijn. En daarna is eigenlijk alles weer open. Een nieuwe coalitie kan er komen, een nieuw kabinet. En dan, uh, dan, dan, dan kunnen allerlei maatregelen die nu ingevoerd worden... of waar ze het nu overeen zijn, ook weer uh, anders worden ingevuld... of niet worden ingevuld, uh, niet worden uitgevoerd. In elk geval, Blok uh, van de VVD, die zei wel... Nu moet het even zo, want anders... Dan was er geen, uh, geen begrotingsakkoord geweest. En bezuinigen is onvermijdelijk, want wat de Partij van de Arbeid wil... meer investeren, meer schuld maken, dat is een ramp voor de economie. Meer schulden maken als stimulans voor de economie... lijkt een beetje op de sporter die doping wil nemen om beter te presteren. Op korte termijn lijkt het te werken, de, de spieren gaan wat opzwellen. Misschien wint die sporter eens een sprintje. Maar het lot van die sporter... Is op langere termijn hetzelfde als voor een economie die vol schulden zit. Die sporter en de economie worden impotent. Ja. Nou, ja, veel korter had hij even over nagedacht, zeg. Daar had hij zeker over nagedacht. En dat was natuurlijk bedoeld voor uh, Samsung van de Partij van de Arbeid... en voor uh, Roemer van de PVV. Want die vinden dat er wel wat minder haast gemaakt kan worden... met het uh, terugdringen van het begrotingstekort. Ja, zeg. En uh, voor een campagne is het natuurlijk altijd interessant... om te zien of er een tweestrijd ontstaat... tussen twee partijen die daar dan baat bij hebben wie de grootste wordt. Zag je vandaag iets van voortekenen? Wie probeert met wie de strijd aan te gaan? Nou, Het is in elk geval zo dat ze bij de VVD erg aan het dubben zijn... of nou Emil Roemer van de, van de SP of uh, Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid... Uh, moet, worden moet worden uitverkoren als de tegenstrever van uh, partijleider Rutte... en premier Rutte. Uh, wat vandaag in elk geval opviel was dat uh, Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid... veel werd geïnterrumpeerd toen hij met zijn verhaal bezig was. En dat gebeurde eigenlijk door alle vijfde partijen van dat uh, vijfpartijenakkoord. Uh, voor zover het een vingerwijzing kan zijn, uh, was dat hem. Er wordt in ieder geval rekening met hem gehouden. Absoluut. Welkom Boom van vanuit Den Haag. En dat brengt ons bij het eind van dit Radio 1 Journaal. Lucelle en ik wensen u een heel prettige dinsdagavond. Joost Eerdmans van WNL zit klaar met zijn avondspits. Joost, goedenavond. Meteen goedenavond. Ik zei op 26 april hulde voor de politiek. Het was een huzarenstukje. Men was over de eigen schaduw heen gesprongen. Iedereen was dol enthousiast. Het Koendersakkoord werd toen gesloten. Waar vandaag dus in de Kamer uitgebreid bij wordt stilgestaan. De politici uit het midden waren de helden van de dag. Eh, werden op straat begroet en gefeliciteerd. Ze stegen ook allemaal eh, zo'n beetje in de, de peilingen. Vier weken later, hè, vier weken later. En het regent kritiek. VVD-correve Hans Wiegel die steekt er nog maar eens even van wal... met, met zijn eh, strategische blunder, zoals hij het noemt, richting de VVD. En dat is bijzonder dat het zo snel kan gaan. De ene dag Hosanna, de andere dag Kruisigem. Ik vind het allemaal heel erg gemakkelijk. Eh, we moesten die 3%-norm halen, dat was omdat we die triple E-rating niet wilden verliezen. Dat, dat was kantje boord. We waren allemaal blij met Jan Kees te jagen. En wat is het toch makkelijk om dan op een dag als vandaag... de hele zaak naar de prullenbak te verwijzen. Ik vind het ook van Hans Wiegel erg gemakkelijk en jammer... ook moet ik zeggen, dat hij zo zijn eigen partij... In, ja, buiten boord buiten te keepen op die manier. Ik wil graag uw mening. Mijn stellingname is namelijk... het lentakkoord was broodnodig. Klaar. 0800 1121. En u doet mee. Live hier bij Avondspits van WNL. U kunt Hashtag Eertmans, hashtag Lentakkoord of hashtag WNL. Ik praat met Rita Verdonk en met Sibrand van Haarsma Buma. in de pauze van het debat dat aan de gang is. Dus blijf op Radio 1, blijf ook bij mij. Uh, luister naar Avondspits 0800, 1121. En u doet mee, we zijn er direct na het internationaal. Heel graag tot zo, tot avondspits. Elke onderneming wil haar rendement graag verbeteren. Maar de wijze waarop is voor iedereen anders. Daarom kijkt BDO voor rendementsverbetering naar de mens achter de ondernemer. Dat telt. Ik ben Etten den Boer, consultant bij BDO en Adviseurs. Wilt u persoonlijk advies? U vindt ons via BDO.nl. BDO, omdat mensen tellen. Uw bedrijf verhuizen doet u natuurlijk met een erkende projectverhuizer. Kijk voor projectverhuizers met PPV-keurmerk op projectverhuizen.nl.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 De Birmese oppositieleider Aung San Suu Kyi is voor het eerst sinds 1988 buiten Burma. Ze bezoekt buurland, buurland Thailand waar ze zal spreken op een economische conferentie. Het grootste deel van de afgelopen 24 jaar zat Suu Kyi in de gevangenis of had ze huisarrest. Suu Kyi werd begin vorige maand gekozen in het parlement van Burma.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 Het dodental na de aardbeving vanochtend in Noord-Italië is opgelopen tot 15. Er zijn zeker 7 vermisten en 200 gewonden. Er is veel schade aan gebouwen die bij de vorige aardbeving ruim een week geleden al ernstig waren verzwakt. Voor 6000 bewoners is noodopvang georganiseerd. En Tennessee Robin Haas heeft de tweede ronde van Roland Garros bereikt. Hij won eenvoudig in drie sets van de Kroaat Ivan Dodig. Eerder op de dag haalde bij de vrouwen ook Arancha Rus de tweede ronde. Haar Amerikaanse tegenstander moest opgeven vanwege een blessure. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Gerrit Imstra. Het trekt op dit moment een bui over het midden van het land. En ook in België zijn onweersbuien actief. Een enkele daarvan zou later vanavond in Zuid-Limburg nog kunnen langstrekken. Daar wordt het uiteindelijk van 8 graad of 12. In de rest van het land koelt het af naar 7 tot 9 graden. En morgenochtend is het droog. Er is dan al vrij veel bewolking, maar de zon breekt ook af en toe door. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en morgenmiddag valt er af en toe wat regen. Dat geldt vooral voor het oosten, voor het midden- en het zuidoosten van het land. Op de wallen is de meeste zon. De temperatuur komt daaruit op 15 graden. In de rest van het land is het 16 tot 22. Dat laatste in Limburg. De wind is morgen zwak tot matig. Hooguit windkracht 3 uit noordwest tot noord. Na morgen wordt het wisselvalliger en koeler. Donderdag is het bewolkt. Vooral in de zuidelijke helft van het land kan het dan af en toe wat regenen. Het wordt nog wel 15 tot 19 graden. Maar na donderdag duikt de temperatuur onder de 15 graden grens... en krijgen we ook meer wind. Aan de BNV-verkeersinformatie. Er staat nog 100 kilometer file. De twee langste files staan op de A15-europoort richting Rotterdam... tussen Rozenburg en Spijkenisse Nissen. 10 kilometer. Er komt nog een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht... De A27 van Utrecht naar Almere staat tussen knopen: Lunetten en Beeldhoven. 7 kilometer, dat kwam door een ongeluk op de N234. Maar daar is de weg weer vrij. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Het lenteakkoord was broodnodig. Hey, goedenavond. Politieke moed wordt afgestraft. Wie durft er nog te denken in landsbelang? De weg is weer vrij voor avondspits van WNL. Opinieradio op 1. Wel WNL. 0800 Ja, toen de inkt van het kundesakkoord nog vers was... kregen de deelnemende politici zoenen van wildvreemden op straat... voor de doortastendheid waarmee ze hun verantwoordelijkheid genomen hadden. Eindelijk was de politiek bereid om over de eigen schaduw heen te stappen. Nu zijn we een maand verder, wil niemand het woord akkoord meer horen... en roept iedereen in koor dat het een slecht compromis is... gemaakt over de ruggen van de belastingbetaler. Natuurlijk had elke partij liever andere keuzes gemaakt. Maar dat is volgens mij de aard van elk compromis... In korte tijd moest een zeer fors bezuinigingspakket in elkaar gesleuteld worden... omdat de broekriem dringend aangehaald diende te worden. Kom niet aan met Brusselse dictaten. Het zijn de dictaten die wij zelf en zeer terecht ook aan die andere landen hebben opgelegd. Wat had men dan moeten doen? Nog een jaar op de handen gaan zitten en de tekorten elke dag met 80 miljoen laten oplopen? Ik neem nog steeds mijn hoed af voor de gelegenheidscoalitie van VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks. Wel, Bel nou. 0800 1121. Ja, goedenavond. Het lenteakkoord was broodnodig. Dat blijf ik zeggen. En ik ben benieuwd wat u vindt. Er zijn veel mensen het ook niet mee eens. Leuk. 0800 1121. Vindt u dat Wilders volledig gelijk heeft... Dit moet de, de in. had nooit gesloten moeten worden? Of zegt u het was in ieder geval een stap vooruit... in plaats van drie stappen achteruit? Flip Schreurs zegt inderdaad lenteakkoord nodig... omdat ieder besluit beter was dan geen besluit. Nou, precies wat ik net zei, de verantwoordelijken... de rijven boven... Wijnand Weerenburg zegt Eertmans eens, anders nog meer lastbezwaarding voor de burgers. En Lodewijk Rondeboom zegt ook eens, het proces van akkoord tot kritiek is te treurig voor woorden. Nederlanders moeten altijd zeiken als kleine kids. En Stefan Kelder twittert avondspits, het is alleen erg spijtig dat het altijd de hardwerkende Nederlanders zijn die het raakt. De eerste beller was Ralf dan Margar. Goedenavond. Ja, Joost, uh, het er half maar gewand. Ja. ja. Ja, ik ben, ik ben, er, ik ben er van meet af aan tegen geweest. Ik begrijp ook niet dat er hier nog mensen voor kunnen zijn. Ik, ik zelfs, uh, van jou begrijp ik het niet zo, nee. maar toch, als Beckert Roer het met je eens. Maar, nee, dit is, ja, ik, ik noem het uh, de pentagonisten. Je hebt de antagonisten, maar we zijn nu duidelijk bezig met de pentagonisten. Zo noem ik het ook. En dat, is, uh, dat staat haaks op elkaar aanwezig. Hè? Die VVD had hier zich nooit in moeten brengen. Ze hadden gewoon de zaak in handen moeten houden met samen dus nou het met het CDA... de begroting op moeten stellen. Je gaat nou de, de zaken verleggen. Het is een, een volkomen in onbalans. De, de lasten verleggen, ja. die, zijn, die, die komen bij de burgers. En in plaats van dat de overheid de zaken terug gaat brengen... En in een verhouding bijvoorbeeld twee derde één. daar is het andersom. Rolf. Gaat, ze gaan het op de mensen Daar kan de VVD toch nooit mee, mee akkoord gaan. En ik begrijp ook echt niet dat dit, dat dit gebeurt. En dan zo'n partij als GroenLinks, ja, D66, ja... En dan, ja, dan denk ik, daar ga je toch niet mee in zee. Dat, dat... Ralf, was... nee, het punt is, dat... het alternatief was niets doen. Want dat weet je zelf ook, Wilders nee. was er uitgestapt. Er was geen enkel alternatief behalve niks doen. Ja, dat, dat Wilders eruit is gestapt, dat, dat is voor mij ook onbegrijpelijk. Nee, maar dat goed, ben ik met je eens. Goed. Dat roept hij over zichzelf nu af. En voor mij hoeft het ook niet meer. Deze man, die, ik, ik heb ook grotendeels achter hem gestaan als, als liberaal. Maar in dit geval denk ik, hoor oh, jij nee, jezelf achter, Maar dat, daar zijn we mee eens. Daar zijn we met elkaar ja. eens. Het punt is alleen, op dat moment moest er iemand ingrijpen. Nou, wees blij dat er dat in ieder geval een Jan Kees de Jager was... met een aantal consorten daarbij. Inderdaad ook links eh, verenigd met rechts. Maar voor die keer moest het wel. Want er was anders een heel groot probleem op Nederland afgekomen. Dat ben je me mee eens. Ja, maar dan ga je toch niet bezuinigen op, op, op mensen die, die, die aan het werk zijn op de reiskosten en, en, en dat soort zaken. Dan ga je toch op de ja, ontwikkelingskosten. Ja, maar dat is nou net. Ralf, dat is het punt ja. van, van, van, van een compromis. Je moet met elkaar dingen gunnen. GroenLinks zal anders ook nooit akkoord zijn gegaan. Dus je moet inderdaad dingen uitonderhandelen. Anders was er geen akkoord geweest. Nou, ik, ik, ben het, ik ben het er helemaal niet mee eens. Ik had GroenLinks er ook helemaal niet bij willen hebben. trouwens, die flapdrollen van D66 ook niet. Dat zijn, nogmaals, dat, daar ga je niet mee in zee. Die gaat het okay. dan besturen. Maar dat, dat doe je met een partij als de CDA en het VVD. Maar, en dan, dan tot 12 september probeer je de boel op de rails te houden. En dan komen de verkiezingen. En dan, dan, dan mag ja, dan waren we net te laat geweest voor het begrotingsjaar. Dat is nou net het nee, punt. Nee, dat denk ik niet. Nou, dat denk ik. Ralf, bedankt voor het bellen, want we gaan ja, verder. Ja, ik, ik zou zeggen, ik hoor het wel, wat hoe het verder gaat. Jouw ja, verder. We, maken, we kijken hoe ver we komen. Dank je, Ralf. 0800-1121. Het lenteakkoord was broodnodig. Uh, Arne van Nuchter in Twitter, avondspits Wiegel wordt binnen de VVD al lang niet meer serieus genomen. Alleen hij zelf en de media zien het niet. Sam van der Pol zegt, volgens mij is de zwakte van het akkoord... dat er niet is onderzocht hoe je kunt bezuinigen met een tekort van... bijvoorbeeld 3,5% in 2013. Uh, even kijken, Bert Zuidgeest uit Haarlem. Goedenavond. Goedenavond. Berts, vertel. Ik ben het er helemaal mee eens dat dat akkoord broodnodig was. Ja. Ik vind het ook onbegrijpelijk dat er nu opeens de kritiek van allerlei kanten komt. Ja. Het is voor ja. partijen makkelijk om eigen standpunt vast te houden. Ja, er komen we nergens. Want die meneer, de, mijn voorganger die net aan de telefoon was, die zegt... Ja, uh, had met CDA moeten gaan, maar met z'n tweeën redders niet. Dat is verkeken. Mm. Dan heb je steun nodig. En nou, ik vind het... Uh, ik ben geen... Uh, van uh, GroenLinks, maar ja, ik vind het toch wel knap dat GroenLinks uh, ook de nek heeft uitgestoken ja. om tot een akkoord te komen. Bert, dan hadden we het niet ja. gedaan, dan hadden we enorme schulden, de toename van de schulden, we zitten al met gigantische schulden. Kijk, dat iedereen moet inleveren, dat vindt natuurlijk niemand leuk. Nee. En, maar ja, als, je, als, je, als je als je schulden hebt, ja, dan kan je, als je dan nog eens schulden gaat maken, ja, dat is, dat is onzinnig. Nee, er zijn we allemaal uh, de plus. Ja. Echt broodnodig. Bert, dank ik je kom, zeer. Kom, Complimenten voor die partijen. Nou, bedankt Bert. Ik, euh, bedankt, dat zeg je niet tegen mij. Maar ik ben het met je eens. Ook complimenten. Ik moet zeggen, een maand geleden gaf iedereen die complimenten. Mensen Met alles zo in de politiek. Als je in het algemeen stelt, ik wil meer veiligheid. Dus iedereen staat te applaudisseren. Maar kom je op bepaalde maatregelen, dan is de helft ineens weer tegen. Um, Raymond Schrik twittert. Het Lentakkoord is broodnodig. Want voor de volgende generatie is, is ook weer broodnodig. Nou, dat, dat zegt hij mooi. anne Rita Verdonk, oud vvd minister voor Vreemdelingenzaak. En ook oud-lijsttrekkerskandidaat voor diezelfde partij, de VVD. Goedenavond, mevrouw Verdonk. Goedenavond, meneer Edmans. Een hele goede avond. Welkom bij Avondspits. Meneer Wiegel, u wel bekend, spreekt van een strategische blunder... Uh, wat betreft de deelname van de VVD aan, het, uh, aan de Koundoes Gelegenheidscoalitie. Hij zegt, daar hadden we nooit mee moeten instemmen als partij. Uh, is dit een kleine dolk in den rug van de heer Rutte, denkt u? Ik denk dat Wiegel gewoon uh, gelijk heeft... Kijk, eh, natuurlijk, een akkoord was eh, broodnodig op dat moment. Als we niet die 3% hadden gehaald, dan had het ons miljarden gekost. Maar je moet nu even kijken wat we, eh, wat, wat we op dat moment kunnen doen. Ze hadden kunnen zeggen, VVD en CDA gaan samen door, wij staan voor de 3%. Nou, dan zeg je van, oké, okay, dan is er geen meerderheid in de Kamer. Ja. Nee, maar dan moeten wel de partijen met de billen bloot... die iets anders willen dan die 3%. Ja, nou, dat is je... dus dan. dan... Dan ga je dat regelen in een politiek debat. Dan krijg je een heel andere situatie. Want er zullen maar weinige uh, partijen zijn die als het erop aankomt zeggen van... Ja, maar wij kiezen toch voor miljarden meer aan rente. Want ja, wij laten die 3% toch maar even lopen. Maar, maar gelooft u, een, u, geloo, ja? Ja, u gelooft oprecht dat er een, een discussie had kunnen ontstaan in de Kamer om die 3% los te laten. Ik denk dat VVD en CDA daar sowieso niet aan hadden meegedaan. Nee, nee om die 3% vast te houden. Ja, precies. Die hadden dat willen vasthouden. En terecht, denk ik. Ja, ja. Dat lijkt me belangrijker. Nee, en... maar het gaat erom... Dan hadden die linkse partijen... Ja, Ik had dan moeten zien wie dan had gezegd van... Ja, maar wij laten nu Europa in de steek. Wie dat, dat had aangebeurd? D66, GroenLinks, ChristenUnie... Hadden die dat aangedurft. Nou, dat vraag met, ik. De met, de een SP, met een SP en Samsung erbij was dat zomaar gebeurd... En dan hadden we helemaal ons, ons borst wel kunnen natmaken, denk ik. Ja, maar en, en nu? Nu? Ik hoorde vanmiddag uh, eventjes uh, de debat... Nou, dan hoor ik de VVD. En eh, nou, dan hoor ik toch een partijtje acrobatiek. Je wil dat niet weten. Nee, wij... wij wij zijn natuurlijk voor het Koenigse ko uh, akkoord, hè, hoor je het blok dan zeggen. Ja. En maar hij, na 12 september, geldt het Koenigse akkoord. dat is toch logisch? Weer, Want toch samen met andere, nee. maar, ja, maar is... je kan toch in drie maanden tijd niet 12,3 miljard hebben. Nou dit maar, is, maar, maar, is maar, toch gewoon een wassen neus? Maar mevrouw Verdonk, dat is toch politiek bedrijf? Dat is toch heel logisch? Je hebt een taak te doen voor het land om de begroting op orde te brengen... en niet in, in een ja. rijtje van Portugal, Spanje en Griekenland terecht te komen. Dus je moet die begroting uh, rondmaken. Dat is gebeurd. Daar was enorm ja. veel uh, hulde voor een uh, maand geleden... En nu staan we met z'n allen te, ja, te, te, te, te huilen aan de zijlijn. Dat is toch eigenlijk uh, gewoon krankzinnig. Nou, nou, maar de burgers staan niet te huilen aan de zijlijn hoor. De burgers staan allemaal op de middenstip en die krijgen de totale onweersbuien over zich heen. Want er wordt de, de BTW gaat omhoog. Uh, Als je kijkt naar de reiskosten wat daarmee ja. gaat uh, gebeuren. We gaan accijnzen ja. omhoog. Het komt allemaal op de ruggen van de burgers maar, neer. Maar, eens, en, eens. Maar wat was het alternatief geweest? Als die Koendus-coalitie niet was gesmeed... dan hadden wij inderdaad onze AAA-status kunnen verliezen... hadden we bakken met geld moeten extra nee, nee, bijbetalen nee, voor onze nee, rente. dan hadden de VVD en CDA het anders moeten stelen. Die zijn nu meteen volledig in de paniek geschoten omdat Geert Wilders eruit ging. En die hebben vanuit paniek zijn ze een oplossing gaan zoeken. Vanuit paniek, vanuit angst een oplossing zoeken is altijd fout. Dat wordt nooit de goede oplossing. En laten we eerlijk zijn, meneer Eerdmans. Volgend jaar om deze tijd, dan hebben we precies dezelfde probleem. hoor, Want dan halen we weer die 3% niet. Want voordat we weer nieuwe partijen, voordat we weer een nieuwe uh, kabinet hebben, dan, na 12 september. Ja, ja, nou, vergeet onder, het, die 12,3 miljard, die halen we nooit Onder jaar. druk wordt veel, heel veel vloeibaar, dat hebben we ook gemerkt. Uh, ik moet u zeggen, ik vind, dat, ik vind het wel teleurstellend dat meneer Wiegel, die ik hoog heb, zitten... En, en dan ben ik niet de enige die dan op dit moment zo naar buiten treedt met zo'n verhaal. Dat kan de partij VVD alleen maar schade berokkenen. Nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Hij doet het op tijd. Ik bedoel, de VVD heeft nu echt nou, op Maar hij zal niet de enige zijn hè, binnen de partij. Want als je kijkt naar wat de VVD nu doet, is het steeds meer het lenteakkoord loslaten. Steeds meer afstand van nemen. Nou, steeds vroeg, zeggen, dat ja, denk ik niet. Blok heeft, Blok, Blok heeft duidelijk gezegd in de Kamer, sorry, maar ik sta voor mijn handtekening. Hè, die wil dus niet heeft durven zetten. Want daarom zijn we allemaal in de problemen gekomen. Dat mag, dat mag ook uh, duidelijk zijn. Hij heeft die handtekening gezet, daar staat hij voor. Voor het begrotingsjaar ja, 2013. Nee. Hij begint nu ook al wel van, maar er moet ook wel wat van ontwikkelingsaanweging af. Voor na, ja, de, na de verkiezing, maar dat mag dat duidelijk zijn dat er een nieuw mandaat ontstaat, toch? Ja, maar na de verkiezingen... Maar, maar ik bedoel, er wordt nu gezegd... wij gaan met z'n allen voor ruim 12 miljard besparen. Nou, dat daar heb je dan. Dat moet binnen een jaar gebeuren. Ja. Als iedere partij nou na 12 september vindt... dat hij niet meer aan het akkoord gebonden is... voor 12 september gebeurt er niet meer zoveel... want iedereen is al bezig met zijn campagne... en er komt nog een heel lang reces aan. Eh, dus dan gebeurt er echt niet zoveel aan besparen. Eh, nee. Er worden een aantal nee. dingen over de schutting gegooid... O, en na 12 september staat alles weer ter discussie. Dus we halen die nee, 12,3 Daarom denk Door. ik juist, mevrouw Verdonk... dat het zo belangrijk is dat, dat we dat kunduz hebben... omdat er zo lang moet worden geformeerd... dan hebben we in ieder geval als stok achter de deur... deze uh, begrotingsafspraak voor 2013... waardoor je in ieder geval niet uh, uit de pas gaat lopen in Europa. Hè, dat is juist zo maar, cruciaal. Maar, maar waarom... ik denk toch niet... dat als er verkiezingen geweest zijn... en als duidelijk is wat de kiezer heeft gezegd... Ja. en stel dat de VVP uh, daarop uh, ingeleverd heeft dat de VVD zich nog geroepen voelt om dat koendersakkoord akkoord te gaan uitvoeren. Nou, het CDA zal helemaal klein worden na de verkiezingen. Dus die gaan dat ook niet uh, doen. De linkse partij zit er gewoon af te wachten tot het demissionaire kabinet echt weg is. B bedoel, ja, het is waar, vanuit, dat is je waar. Zou niet nee, je bent zeer, dat klopt helemaal, je zult natuurlijk altijd in de nieuwe Prinsjedag is vlak na de verkiezingen, dus dan zullen we moeten zien wat de stemverhoudingen zijn, maar even daar nog over tot slot mevrouw Verdonk, welke coalitie ziet u ontstaan als het zo doorgaat, SP en PVV kunnen doorgroeien wellicht, wat voor middenkabinet, uh, ja. wat, wat, wat, wat, wat denkt u, wat voor coalitie krijgen wij uh, in, uh, nou wat zal het zijn, januari en februari een keer te zien? Uh, nou, ik, ik, ik heb geen idee, moet ik zeggen. Mm. Ik denk dat ze alle, uh, nou, in het begin alle sombere voorspellingen over het lot van de PVV, dat kan nog wel eens heel erg tegenvallen. Want mensen zien nu pas wat het Koendersakkoord gaat betekenen in hun portemonnee. Dus die gaan ook nog eens een keer een oude ja. vertellen en denken van uh, wie was er nou ook alweer voor en wie was er tegen. Ja. Dus nou. dat kan nog wel eens heel anders uitlopen. Maar ja, goed, dan hebben we ook een probleem hoor. Dat zie ik ook wel. Dat bedoel ik. Dat is nou. heel groot, natuurlijk. Mevrouw Verdonk, ik moet u af, uh, af, uh, afkappen, wil ik bijna zeggen. Dat doe ik niet. Maar ik ben zeer blij dat u meedeed. En we gaan elkaar zeker spreken in een volgende uitzending op weg naar 12 september. Rita Verdonk hoorde u, oud-VVD-minister uh, voor, uh, uh, voor Vreemdelingenzaken. Vincent van Eekhout twittert eens, en gaat het om mijn stellingname, het lentakkoord was broodnodig. Het land Leiden is een marathon waarbij elke stap bijdraagt tot doel en geen opportunistische sprint. Spindokter zegt het is goed dat er een lentakkoord is, maar de maatregelen zijn te veel gericht op de korte termijn. We gaan luisteren naar bellers. U kunt bellen 0800 1121 en u zit in avondspits zoals jullie. Julian Gorter, goedenavond, Julian. Ho hoi, goedenavond, Joost. Uh, ik ben het helemaal eens met de stelling. Ik vind dat de partijen inderdaad uh, ja, echt de kracht hebben getoond om, uh, om dit akkoord te maken met elkaar. Ja, dan kun je wel afvragen. Uh, zodra je een stap vooruit zet om verantwoordelijkheid te nemen in dit land, word je gigantisch afge afgestraft door de kiezer. Wie doet het ja. eigenlijk nog? Yeah. Ja, dat het eigenlijk wel gek. Als je het vergelijkt met het bedrijfsleven, als je daar een deadline niet haalt, word je ook afgestraft. En de partijen stonden hiervoor een duidelijke deadline, want het moest ingeleverd worden in ja. Brussel. Zo ja. niet, zouden we onze AAA-staat verliezen of nog erger. In ieder geval zouden we ja. een funes zijn voor de investeringen en voor de economie in Nederland. Nou, daar is snel op gehandeld. Bo nog nooit vertoond zo snel binnen de politiek. Ja. En daar word je voor afgestraft. Als je dat in het bedrijfsleven doet, een deadline niet halen of... Dan, nou, dat zou bijna niet voorkomen. Ja, maar daarom. Dat kan je niet maken. Precies. Ja. Maar goed, opvallend genoeg is het vier weken later de situatie andersom. In plaats van applaus uh, wordt er vooral met stenen gegooid. Um, ja. Zo kan het gaan, hè? De politiek. De wa waan van de dag, hè? Een uh, uh, paar weken geleden was het natuurlijk inderdaad, moest de actie ondernomen worden, was iedereen tevreden. Ja, uh, maar ja, het was natuurlijk al bekend dat het nooit een Hosanna-akkoord zou worden. Want ja, je kan natuurlijk geen bezuinigingen doen door. Uh, ...door alleen maar geld uit te delen. Dat ja, lijkt me dan ook dan niet. Moet je het, natuurlijk, ja. het moest ergens Logisch. pijn gaan doen. Ja, Julian, bedankt. bedankt. Ja, Ik ga door. Dank je wel voor de volgende bellen. Want er wordt veel gebeld. 0800 1121, het lentakkoord was broodnodig. Wilco Hoffers, goedenavond. Ja, dag Joost, met Wilco inderdaad. Nou, ik ben het er helemaal mee eens hoor, met jouw stelling. Ik denk dat uh, meneer uh, Jan-Kees de Jager een hele slimme man is... ...die wist dat er een keuze gemaakt moest worden. Niks doen was geen optie. Dus wat dat betreft moest er een keuze gemaakt worden. En ja. ik denk inderdaad dat na 12 september er nieuwe keuzes gemaakt gaan worden. Dat klopt inderdaad. Maar tot die tijd heeft hij het land wel gered. Ja, dat denk ik ook. En dat zegt mevrouw Verdonk, op het moment dat die verkiezingen zijn geweest... dan komt de nieuwe vergadering van de Tweede Kamer. De handen gaan omhoog. En ook de VVD ja, ook... Zal, zal ineens tegen dat akkoord gaan stemmen. Met andere woorden, het wordt meteen om zeven geholpen in september. Zou, zou, zou dat kunnen? Uh, geen enig idee. zou kunnen gebeuren. Maar ja, op dit moment heeft meneer Jan Kees de Jager wat mij betreft al een... Uh... ...alle pluimen gekregen en die is de man toch de grote man geweest achter dit akkoord. Dus ja. ik denk dat dat veel publiciteit, positieve publiciteit met zich meebrengt. Het was wel zo, maar of het nog zo blijft is de vraag welke Hoffers? Dank je wel. Um, ja, het is, uh, we wachten even op Sibrand Haars, maar Buma alleen, die zit nog in het debat. Dus daar uh, hebben we nog geen verbinding mee kunnen krijgen. U belt veel, dus dat is ook leuk. En zo meteen even naar Chris Albers, hij is onze huispolitoloog ...en hij gaat het duiden van een beetje van een afstand. Henk van der Wielen, goedenavond. Ja, goedenavond Henk van der Wielen. Uh, ik ben het volledig met de stelling eens, Joost. Uh, Lenteakkoord als brood nodig. Uh, en het zal ook blijken ook. Uh, ik verwacht zelf dat het een hele lange uh, kabinetformatie zal worden na 12 september. Ja. Uh, je moet niet uitsluiten dat dat eind 2013 wordt. Voor, uh, dat is in Nederland zijn we dat niet gewend. Maar... Ja, dat is de heel de erg de lang, uh, Henk. Ja, maar dan, als dat zo is, dan zullen jullie heel blij zijn dat, je, dat het akkoord is. Want we ja. hebben het brood nodig voor de lage rente. Word jij zelf gepakt door het, door het Lenteakkoord? Wat zeg je? Word je zelf nogal gepakt door het Lenteakkoord? Ik bedoel, in financiële nou, zin? Natuurlijk, natuurlijk uh, raakt dit iedereen. En uh, dat is ook de kracht, denk ik, van het akkoord. Dat het, uh, een meerdere, dat het niet één partij erg raakt. Uh, uh, het is verdeeld wat dat betreft en ik denk dat er anders uh, ook geen akkoord zou zijn gekomen als die vijf partijen dus niet de handen in één geslagen zouden hebben. En ik denk dat de mensen moeten beseffen dat het toch nog eigenlijk meevalt. Het wordt altijd opgeklopt, maar als je het vergelijkt met Spanje of, of wat er in Griekenland gebeurt uh, qua bezuinigingen dan, en met name Spanje ook... Ja, dan denk ik dat we in Nederland nog in een rijk land leven. en dat wij die paar procent best kunnen missen. Ja. Oké, Henk. Dus dat is het standpunt. het duidelijk standpunt van jou. Dankjewel, Henk van der Wielen. Even naar Chris Alberts, onze huispoliticoloog. Goedenavond, Chris. Goedenavond. Ja, Chris, ik ben de discussie met Rita Verdonk hebt gehoord uh, van, van hiervoor. Uh, maar ik zeg dus, het lentakkoord is broodnodig. Je kunt er veel kritiek op hebben, maar het was het enige wat we hadden op dat moment. Hadden we niets gedaan, dan waren we definitief onderuit gekacheld... in het rijtje van de zuidelijke Europese landen. Nou ja, dat valt allemaal wel mee. Ik bedoel, we, moeten ook niet, we moeten natuurlijk ook niet altijd dramatisch doen over onze eigen financiële situatie. Ik bedoel, ik ben geen econoom, maar ik denk eerlijk gezegd... dat we niet failliet waren gegaan als het lentakkoord er niet was geweest. Kijk, het lentakkoord is nee. om een andere reden belangrijk belangrijk. Voor het eerst zijn er een paar compromissen gesloten op wat, op wat onderdelen waar al jarenlang geen beslissing over genomen Sief. werden. Dus over de huizenmarkt en over de, het omslagrecht. Dus ik bedoel, dat is, echt wel, dat is echt wel winst, denk ik. En daarnaast denk ik, en dat geldt vooral bijvoorbeeld voor de hypotheekrenteaftrek, kijk waarom is die hele crisis er nou ooit gekomen? Omdat we met z'n allen op de groot voet leven. Ja. En dat mensen bijvoorbeeld bij de hypotheek niet meer die hypotheek aflossen. Nou, het is best goed dat er nu een maatregel is genomen dat, men, dat er wat minder leningen komen. En het is ook best goed dat we wat minder kunnen uitgeven met. Allen, want ik bedoel, als de overheid te veel uitgeeft, geven we uiteindelijk met z'n allen te veel uit. Moeten we weer lenen? Nou, dat lost het probleem niet op. Ja. Dus in die zin is het best goed. Je zou het bijna kunnen zeggen, als we dan toch aan het onderhandelen waren, hadden we misschien nog 10 miljard af kunnen halen. Kijk dan, het ging de goede kant op, zeg je. Maar het, er is natuurlijk een hoop kritiek nu onder leiding natuurlijk van Wilders, Dus wordt die antistem steeds groter. Mensen zeggen, ja, maar dat, zo hadden we het ook weer niet bedoeld. Hoe kun je nou als politiek ooit die verantwoordelijkheid nemen zonder dat je in die valkuil stapt? Nou ja, ik bedoel, het is heel simpel. Je moet het mensen gewoon uitleggen. En mensen zijn niet achterlijk. Kijk, wat wil ze voor? goed doet is dat hij uitlegt dat Europa natuurlijk ons toch een hoop geld kost. Dat is natuurlijk gewoon zo, en dat maakt heel de Wilders voor een hele hoop mensen duidelijk. Maar je moet bij dit akkoord ook beseffen dat een tekort op de op de begrotingen van de overheid dus uiteindelijk is dat niet houdbaar. Dat kost elk jaar meer geld, en dat is ook heel goed uitleggen. Dat is dan niet een punt wat Meneer Wilders graag uitlegt, maar dat moet een andere partijen gewoon doen. Ja. ja. Kijk, als we geen politici hebben in dit land die dat op een uh, overtuigende manier naar voren kunnen brengen, mm. ja, dan hebben we een heel ander probleem. Is ook, zo. is ook zo. Chris, we gaan even luisteren, want er is iemand die al een tijdje aan de lijn hangt. Mevrouw de Jong uit Van de Veluwe. Goedenavond, mevrouw de Jong. Goedenavond. Vertelt u maar. Nou, ik ben het heel erg oneens met u. Ik vind u normaal gesproken wel een man waarvan ik denk van nou, die heeft wat te zeggen. Maar op dit moment vind ik u echt platgezegd van de pot gerukt. Ik heb zelf een open brief geschreven aan de heer Rutte. Die brief die is te lezen bij Debat op 2. Die is openlijk ook op Twitter te lezen. En die noem ik, uh, het Lenteakkoord is voor mij een zelfmoordakkoord. Dat is heel scherp gesteld, maar zo zie ik het wel. Ik ben al jaren chronisch ziek. En dat betekent dat ik dus een, een uitkering heb en volgend jaar word ik dus 4% op die uitkering gekort. Daarnaast moet ik dus voor mijn ziekte, moet ik dus lichtgeld gaan betalen in het ziekenhuis volgens mevrouw Stekertje Sap. Zij wil daar 7,50 euro per dag aan verbinden en dan zegt ze dan tegenover van ja, maar u bespaart dan thuis eten en dergelijke. Nou, ja. ik heb een gezin, mijn gezin wil bij mij op visite komen, dus er worden kosten gemaakt voor het vervoer naar het ziekenhuis. Daarnaast ja. mogen ze dan nog eens parkeerkosten gaan betalen, 1,20 euro per uur of een gedeelte daarvan. Ja. Dus hoezo ga je besparen? Daarnaast worden je, ja. ambtenaren op de nullijn gezet. Je gaat voor je openbaar, je gaat voor je vervoer. Van de dag ja. het werk ga je betalen. En je werkt om te leven. Maar mevrouw, de jong, mevrouw de Jong, het zal altijd pijn doen. Er gaat natuurlijk geen bezuinigingszone ontstaan, zonder dat we niet kunnen snijden in bepaalde uitgaven. Nee, dat klopt, daar heeft u volledig gelijk in. En ik vind ook dat je moet gaan bezuinigen, maar je kunt op verschillende manieren bezuinigen. Dat is waar. En ik vind gewoon nu dat, je, dat, dat de rekening heel erg neer wordt genomen ja. bij de burger die het minste kan dragen... Okay en dat de burger die het het beste wel zou kunnen dragen... die wordt uh, nou voor een heel groot gedeelte, laat ik het dan maar voorzichtig uitdrukken, ontzien. Ja, en ik dat dacht is juist ik heel dat, erg ja, Ik dacht vind. juist dat de lage inkomens met name werden ontzien... door in de zorgtoeslag bedragen terug te, te storten. Dus ik dacht juist dat men dat had Ja, maar dan uh, is het toch lood om Als u aan de ene kant wegtrekt en aan de andere kant nou, terug... Nou, voor een is, deel, blantallen dan betalen ik dus dat de middeninkomens de, de, de. middeninkomens betalen, denk ik, de duit. En, en ik denk dat de lage inkomens daar nog een, een stukje van, van terugzien. Mevrouw, mevrouw de Jong, duidelijk, duidelijk tegengeluid om, om ons te laten horen. Goed dat u dat doet. 0800 En dan zit u erin. Het lenteakkoord was broodnodig. Peter Potter twittert. hashtag Eerdmans na het lenteakkoord. Weet het oplettende Nederlander wie verantwoordelijkheid wil nemen. en naar wie de stemmen dus moeten gaan. Themen Willems zegt uh, eens. Het huidige gedraai is precies waarom de gewone burger de politiek niet meer kan volgen. Kees van Loon zegt. Uh, het Begrotingsakkoord 2013 is goed. Want anders had er nooit een begroting geweest voor 2013. En helemaal eens, zegt Sjoerd, hardst gaan roepen. Boe, hoe, of hoe het moet, maar zelf niet aanhouden. Dat is huichelachtig. Precies dat punt is inderdaad wat ik ook, wat ik ook wilde raken. Alert Kalf, goedenavond. Hi, hey Joost. Z vertel maar, Alert. Ja, geen keuze is altijd slechter dan wel iets kiezen. Ja. Dus ben ik het ermee eens. Dat is een helder geluid. En kort mag ik zeggen ook, Erik Veldmeijer. Oh, sorry Erik, daar ben je. Dat is een, uh, een gedrog van je welste. Ja. En ik vind het, uh, er wordt totaal niet gekeken naar hoe we in deze situatie worden gekomen. En ik vind uh, de mensen in Politiek Den Haag totaal incapabel. En zou uh, Nederland een onderneming zijn geweest, dan waren we al tien keer failliet gegaan. Maar... En het is wel heel erg makkelijk. Ja. Uh, het is ook het makkelijkste baantje, vind ik, uh, in, uh, in de wereld. Om minister-president of in de regering te zitten. Want als je het geld tekort komt, dan hou je we het wel bij de burger weg. Men, dat is een, en... Je kan zo in lijn voor een, voor een populistische uh, partij, denk ik, in, in, in de rijgzaal, Erik. Maar het punt is: waar, nee, waar, waarom, waarom, waarom, waarom zeg je dit? Ik ben nu 50 jaar. En, en het is elke keer weer hetzelfde verhaal. Er wordt zo met geld gesmeten in nee, de zeg Nee, dat zeg je. Maar het punt is juist, ze hebben ondernemers kunnen blij zijn met de stappen die ze hebben genomen... in feite door zo daadkrachtig iets te besluiten. Daar heb ik, heb ik een hoop lol van, moet ik zeggen... als er politici zijn die wel over een schaduw heen willen stappen, toch? Nou, nou als je eens moest weten hoeveel onvrede er in de burgerij uh, ja, leeft... Zeker. Dat, dat beseft de politiek totaal niet. Mm. En ik denk dat er 12 september een enorme afrekening komt... voor de gevestigde partijen, want mensen pikken het op een gegeven moment niet meer. Nee. Nou, dat, dat, dat zal moeten blijken op, op de september. We gaan elkaar daarvoor nog wel spreken, Erik, hoop ik. Dank, okay. dank je voor het inbellen. 0811 21. Uh, het Lentakkoord was broodnodig. Ik zie al dat, uh, dat we naar het einde toe lopen. U kunt nog blijven twitteren in ieder geval. Hashtag Eerdmans, hashtag WNL, hashtag Lentakkoord. Kamil Eggemond zegt, kritiek op het akkoord hebben is, is makkelijk. Maar alternatieven hoor ik niet van de critici. Buiten alleen het eigen partijprogramma. Niels Boer zegt, uh, hashtag WNL, Koenigse akkoord is een akkoord, Goed om Europa even van onze rug te halen... Na Terwijl september kan alles zo weer anders liggen. En Edward... Prins zegt, we kunnen problemen niet eeuwig vooruit blijven schuiven. Actie was noodzakelijk. En Ingrid zegt, eh, geen tijd om trots te noemen. Als je het alleen bent met Eerdmans, dan word je gauw afgekapt. Lijkt het wel. Nou, dat valt best mee. Michael Hartkamp zegt, Eerdmans oneens. We moeten het probleem bij de wortel aanpakken. Zolang landen bij private bankers, bankers moeten lenen, houden we altijd schulden. Dit was Avondspits over het Lentakkoord. Gaat u door op Twitter met hashtag Lentakkoord, hashtag Eerdmans. Wij zijn er doorheen. Zometeen natuurlijk kunststof. En wat ons betreft, graag tot morgen.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 Dit is Radio 1.